I hear your voice in the cold light. Do you sing those words from me? To me, they sound so empty. Why oh, do you sound so sad? As you tell me of the things you've seen and the hope you want. Oh, you the stones on the hill I want to see your hand, and I wonder if I'll ever face not far from Avond. Nou dames en heren, het is uh, weer donderdag, nou, ik heb al een paar dagen uh, is het bij mij druiliger uh, geweest, een beetje nat, een beetje zo van ja, eh, uh, ook, ook dat weer dat weet niet wa, wat het met zichzelf aan moet, nou, ik heb uh, begrepen dat het bij jullie... Uh, lekker weer geweest is, uh, dus uh, nou, dat doet me altijd wel goed om te horen. Nou, ik zal het eens even, even kijken uh, wie er op de chat zitten, Natuurlijk, uh, eens even kijken. Natuurlijk, de operator en Red, -red. Uh, Draak, welkom. Je bent hier redelijk nieuw, niet zo heel vaak nog geweest. Um, ik ken hem zelf als uh, Drengen Knight. Uh, ik ben hem tegengekomen op een van de fora waar ik uh, rondhang. Ik heb een goede indruk van hem. Dus uh, vandaar dat ik hem uitgenodigd heb om eens op de chat uh, te komen op de Radio. Uh, hij heeft me wel eens verteld dat hij zelf ook al uh, eerder op een andere uh, internetstation uh, heeft uitgezonden. Dus... Misschien dat er een keer een plekje vrij voor hem kan worden gemaakt. Dus dan laten we dat eens even polsen. Uh, ik zie Edwin, uh, Els en Guus. Herman vanuit Nieuwe Zeeland en Lin. Um, nou, en, uh, natuurlijk, uh, uh, alle luisteraars die niet op de chat zitten, van harte welkom. Um, nou, ik heb eens heel even uh, een beetje rondgesnuffeld. Een beetje... Uh, een beetje rondgekeken. En het viel me op dat uh, ja, in mijn ogen. <coughs> uh, ja, alles bestaat eigenlijk. Eh, um, ja, als zijn de, de dingen moeten in balans zijn voor mij. Um, ja, laat ik heel even vooropstellen, uh, nogmaals, uh, ik weet niet of er nieuwe luisteraars zijn wat ik doe ik ja, ik formuleer dingen vanuit mijn eigen oogpunt. Uh, ik zal niet zeggen het is de waarheid. Ik zal niet zeggen het is uh, het moet zo. Maar ik, ik vertel dingen zoals, zoals ik ze dus persoonlijk zie. En ja, persoonlijk vind, vind ik dat uh, de natuur aan uh, zich... Uh, ...en daarmee dus ook het leven, uh, of het nou mijn leven is... ...of dat van iemand anders... Uh, alles is, uh, in mijn ogen, ja, er is balans in de uh, in, in kosmos. Uh, of het nou, um, yeah. ja, ja, uh, of het nou uh, leven en dood is, goed en slecht, uh, warm en kou, Eh. Uh, ja, a a angst en dapperheid eh, kan je natuurlijk eh, ga, ga, ga, gaan benoemen. Um, maar wat ik dus uh, bedoel... Uh, eh, balans wordt ook gevormd door actie en reactie. Um, ik, ik probeer het een klein beetje uit te leggen. Ik weet, het uh, is niet altijd uh, even, voor mij even, even makkelijk... Uh, maar het is toch iets waar, waar ik zelf altijd wel bij stilstaan. Uh, ik merk het eigenlijk voornamelijk uh, als ik dus uh, op, uh, hè, aan, aan het paardrijden ben of iemand op het zadel help. Uh, je moet exact in het midden zitten uh, van, van, het, van het paard, anders vlieg je je evenwicht. Anders sla je de verkeerde, uh, hè, een, een verkeerde kant op en val je eraf. Ehm... Um, en uh, uh, he, dus alles uh, dus het, het leven voor mijn gevoel uh, ja het dra draait daar ook om um, nou weet ik niet hoe jullie daar uh, tegenaan kijken uh, en laat het me weten op de chat, laat het me of laat het me straks even weten in, in via Teamspeak zo direct. Um, maar ja, wat ik dus bedoel uh, te, te, te zeggen, en zeker nu de zonnewende uh, eraan komt, uh, dan, dan, uh, en, en ook daarna met, uh, met, met, weer met de volgende Equinox, uh, hey, alles heeft zo zijn uh, uh, zo zo zo zo zo zo zijn beloop en ja de, de, de moet uh, tot zover ik altijd geleerd heb ook uh, ja, uh, evenveel van elk uh, zijn. Nou, hoe, hoe kom ik daar? Um, uh, da daar op, op een van de uh, op een van de fora vraagt iemand uh, hulp om, om op magische wijze, hè, met, een, met, een, met een met een spreuk, uh, iemand te helpen met zijn slechte eigenschappen. Nou, uh, uh, uh, uh, nou goed, de, dat zou moeten kunnen, zou, zou ik zo denken. Um, maar ja, dan, dan komt er een leegte En die leegte moet opgevuld worden de, Maar je, je verstoort dan ook Mijns inziens De balans van die persoon Want uh, iedereen heeft, heeft goede eigenschappen hè? Uh, Of dat nou uh, or, ja, or, Of, iemand nou, uh, of het nou Goed zijn best doen is Op zijn werk, op school uh, Georganiseerd zijn uh, Opgeruimd uh, enzovoort, enzovoort. Uh, da Daar tegenover zullen, zullen, denk ik, altijd, uh, uh, hoe heet dit? Uh, slechte eigenschappen zijn, of dat nou uh, roken is, of overmatig eten. Niet te veel, uh, niet. Um, of, nou, of snoepen, wat kan, kan ik misschien beter, uh, beter zeggen. Um, hè? Uh, dan, dan, dan, dat, of dat een slechte eigenschap is, weet niet. Maar roken is een bekend voorbeeld. Te veel uh, grijpen naar... Uh, uh, maar neus, uh, ja, neuspeuter is een slechte eigenschap, weet ik ook niet. Maar, uh, maar ik denk dat jullie wel een klein beetje begrijpen wat ik bedoel. Dat, uh, daar moet wat tegenover staan, omdat... Ja, in, zeg, in evenwicht te, te houden. Dus ja, als je iemand slechte eigenschappen ja, afneemt, wat komt daarvoor terug, is dan mijn vraag. Dus ik ben aan het denken geslagen. Ja. En, natuurlijk moet dat in. Er zal een balans uh, zitten. Inderdaad, uh, Draak zegt het ook op de chat: balans in de natuur is in de natuur, maar die wordt verstoord door de mens. En dan vind ik, Edwin, het beter worden door de onmens. Ja, dat klopt ook wel. Uh, de mensheid uh, heeft de eigenschap om de natuur te verstoren, en daardoor dus ook de balans die van nature in de natuur is, klopt die zin, uh, ja, onderuit te halen. Uh, Um, ja, en, en natuurlijk ook dag en nacht. Uh, hier gaan we dus naar de langste dag toe. Uh, terwijl Herman onderweg is naar de kortste, uh, naar de kortste dag. En, en dus ook op die manier uh, zie je dat er evenwicht is in uh, in de kosmos. Nou is de aarde, uh, de aarde is daar maar een klein onderdeeltje van. Um, maar het is best nog wel moeilijk om dat uh, balans uh, te vinden. Ik probeer dat bij mezelf uh, wel, uh, ja, door. Uh, uh, uh, Ja, uh, onder andere door te mediteren, door rust op te zoeken, uh, uh, uh, uh, in, in tegenoverstelling tot, uh, tot, tot uh, uh, het gejaagde leven wat, wat, je, wat men normaal heeft. Uh, alles moet uh, vlug, vlug, vlot, vlot, vlot, vlot, hup, hup, hup, hup. Nou moet ik wel uh, eerlijk bekennen dat nou, behalve de lessen, uh, die, uh, die uh, uh, Bijvoorbeeld de, de eerste les is voor, nou, niet, niet om 9 uur. Maar gemiddeld genomen begin, hebben we de eerste les om 10 uur. Dus alles moet om 10 uur klaar. Dus het eerste paard moet om 10 uur volledig klaarstaan. Uh, intussen zie ik Aurora binnenkomen. Dus die groet ik gelijk heel even. Welkom Aurora. Um, Uh, dus uh, dus de de lessen zijn zijn zijn dan ja gejaagd niet maar die die lopen van uh, de zeg zeg van 10 tot half van half 11 en dan van half 11 tot 11 uh, tot 11 uur enzovoort enzovoort uh, of uh, tot kwart voor en dan de volgende les maar het gaat dus uh, om het idee dat dat dat dat de lessen tijdgebonden zijn dus op dat tijdstip moet dat paard klaarstaan. Dus dat, dat, dat kan wat, ja, stress is dan misschien een groot woord. Uh, maar toch, hè, dat kan, uh, dus dat moet op tijd gebeuren. Uh, maar daartegenover staat dat op de manege waar ik, uh, waar ik dan werk, uh, dat overige taken dan weer niet uh, tijdgebonden zijn uh, als met, met als voorwaarde natuurlijk uh, dat uh, om 5.30 dat alles gedaan is. Dat is de, de, de, de, de enige deadline die we verder hebben. Maar uh, zolang alles verder gedaan is en we dus uh, ja, om, om, om, om zeg tussen 5.30 en 6 uur inderdaad weg kunnen, zal je niemand horen klagen. Uh, de sfeer is vrij relaxed, dat wel. Uh, dus dat dus, dus, dus, ja, ik zie dat ook weer al, al, al zijn... Hè, uh, uh, de instructeurs hebben dan dus... Uh, ja... De, de, de stress van het lesgeven... Tegenover... De overige medewerkers... Die de andere werkzaamheden doen... Zodat ze, dat, dus, zodat ze rustig les kunnen geven... En niet alles tegelijk hoeven te doen. Eh... Uh, wij hebben dan dus, uh, dan, de, dan is het om de overige uh, taken op ons te nemen. Uh, en ja, en, uh, van, van A tot Z hebben we dus in feite dus de hele dag de tijd om dat te doen. Want we hebben geen last van, uh, van, van, van het lesgeven. Dus, ja, en... ik was over balans bezig, maar goed. Um, dus ja, ik denk dat dat, dat, ook, hè, dat dat ook in de persoonlijke sfeer, dat dat heel belangrijk is. Uh, het voorkomt denk ik ook mijns inziens. Uh, de zogenaamde burn-outs, het, het, het, het Engelse spreekwoordelijke to crash and burn. Uh, voorkom je dan uh, als alles uh, goed geregeld is, als alles dus of, uh, vloeiend vlot. Ik vind dat ook balans dat elke vorm van in balans zijn, dat dat ook je levens uh, wegvergemakkelijkt. Ver, uh, ja, zoals ik al zei, even tegenover uh, goede eigenschappen moeten, er staan toch ook een aantal slechte eigenschappen. Uh, en zolang mensen zich daarbij prettig voelen, zich, zich daarbij ook... Uh, Minder gestrest uh, voelen, dan, uh, dan, dan, dan zal dat niet zo heel. Uh, dan, dan zal het één keer maar ten goede zijn van de persoon. En uh, ja, in, in de natuur gebeurt het eigenlijk automatisch. Uh, in een normaal ecosysteem waar de mens zich niet mee bemoeit, uh, zullen normaal gesproken ook dan geen, uh, geen plagen voorkomen. Uh, want uh, voor, voor elke zo van uh, uh, hoe noem je dat voor, voor elke populatie van één soort staat een uh, andere tegen, staat een andere populatie tegenover uh, die die soort dan weer uh, hè, een, dat, dat houdt elkaar in uh, dat houdt elkaar in evenwicht. Um, daarom in, ...vind ik balans eigenlijk op, op welke, in welke vorm dan ook wel belangrijk. Ik zit er nou een klein beetje weer verder over na te denken. En ja, zoals ik, ik weet nu natuurlijk niet hoe jullie daar zelf over, uh, over denken. Laat het me gerust zo direct uh, even lekker weten. Um, ja, ehm... Uh, uh, ik probeer te vertellen hoe ik dan zelf ook nog balans uh, in mezelf dan probeer te, probeer te vinden. Uh, dat is door middel van, uh, van meditatie, uh, rustige dingen gaan opzoeken. Uh, in, in, in plaats van de hele, als ik een dag vrij ben, in plaats van de hele dag binnen zitten, nou vandaag heb ik dat dan wel gedaan, uh, behalve voor boodschappen doen. Ja, regelmatig toch even uh, een wandeling maken. Dat maakt, niet, dan, dat maakt het niet uit wat voor weer het is. Gewoon even lekker naar buiten. Even, uh, ja, in mijn ogen, de stress er ook heel even lekker uit, uh, uit laten waaien. En, uh, en, en, en dat soort dingen. Uh, persoonlijk vind ik dat heerlijk. Uh, uh, yeah, ik, ik, dan, dan kom ik toch tot de, de, tot, tot de rust die ik, die ik dan nodig heb op zo'n moment... En ja, um, wat ik dan ook doe is uh, ademhalingsoefeningen uh, en dan uh, ja, zorgen dat je letterlijk je balans vindt hoor, als je op één been staat uh, en dan van been wisselen uh, na, zoveel, na, na zoveel tijd. Uh, ik... Ik heb geen geleide-meditaties voor het vinden van balans. Dus wat ik doe. Ik, normaal, ik ga dus staan. Dan doe ik mijn ogen dicht. Dan zorg ik, dan zorg ik dat ik gewoon normaal rechtop sta. Dus voeten, voeten goed naast elkaar. Zodat je ja, toch een, een, een punt vindt wat van prettig is. Dan adem ik een paar keer diep in en uit. Uh, vervolgens uh, ja, doe ik eigenlijk hetzelfde als uh, de, bijvoorbeeld de kraanvogels of de flamenco's. Ik ga op, op één been staan, uh, dan kruis ik mijn been over het andere, zodat mijn knie uh, één kant op wijst, of uh, zij naar voren of daar opzij, al langer het dan uitkomt. En And... Dan blijf ik zo gewoon een, uh, een, een paar minuten staan. Ik, uh, soms zet ik er een timer op. Vijf uh, minuten, tien minuten. Al nou, of andere keren dan al na nou, gelang ik het voel. Maar ik blijf mijn ogen uh, gesloten houden. En... Uh, ja, ik, ik weet af en toe niet wat ik met mijn handen moet doen. Dus soms dan... Uh, uh, hè. Uh, dan hou ik ze over elkaar uh, of ik uh, uh, heb ze op een bepaalde manier vast allemaal naar gelang. Uh, ik heb het prettig vind, ik heb dan, uh, voor mezelf vind ik dat dan prettig een beetje rustige muziek op de achtergrond en je erbij. Uh, wel zorg, ik zorg er wel voor dat ik dan niet afgeleid word de, uh, als het een beetje kan. Uh, Eh, of, ehm... Eh, eh, Iets dergelijks. Eh, ik zoek dan ook altijd vier ookjes uit die qua geur... Eh, of elkaar complementeren of elkaars uiterste zijn. En dan... Eh, eh, eh, waarvan mensen zeggen van, hoe kan je dat bij elkaar aansteken? Eh, Bijvoorbeeld uh, knil vind ik dan hartstikke lekker en zandenhout uh, vind ik dan uh, erg lekker. En ik doe ze dan gewoon rustig bij elkaar uh, aansteken. Nou wat Draak uh, ook op de, dan ook voorstelt is ook, uh, ook altijd heel prettig. Ik heb dan de keus. Uh, en zoals ik het zei, dan blijf ik op één been staan... net totdat ik het volhoud. Dan zet ik hem neer voor een paar seconden... en dan ga ik op mijn andere been en dan, uh, zet ik, dan til ik mijn andere been op... in dezelfde houding. Uh, altijd persoonlijk dan... Uh, met, met beide ogen gesloten... want dan... is het mij prettiger om dat zo te voelen. Uh, en dan weer tot... Uh, Totdat ik, het neer, totdat ik echt zo van iets heb van nu moet ik mijn, dat been neerzetten. Als, als ik dat al gedaan heb, dan weer even rustig een paar keer diep ademhalen. Uh, en dan sluit ik het af. Uh, soms dan ga ik gemakkelijk zitten en mediteer ik gewoon. Uh, en inderdaad, ik kan dus, ik, ik woon vlak bij de zee, ik woon vlak bij een bosrijke omgeving, dus ik kan dat zeker. Alle twee doen. Ik heb dat zeker ook regelmatig alle twee gedaan. Um, en ik, ik, ik vind het prettig. En uh, als iemand nieuw is op een paard. dan Wat ik ze dan ook altijd even laat doen. Zeker als ze een beetje zenuwachtig uh, zijn. Uh, dan merk ik gewoon dat uh, zenuwen eigenlijk. Uh, ja, toch de balans van het kind en van, het, uh, van de persoon. Ik, uh, vaak zijn kinderen waarbij het gebeurt. Uh, van, van de persoon en van het paard een beetje benadelen. Uh, dus wat ik dan dus vaak dan doe. Uh, is, is gewoon even, uh, is even de ogen laten sluiten. En even goed en diep inlaten, in laten ademen. En dan rustig uitlaten uh, laten ademen. En heb ik niet um, ik heb geen yin yang ballen ik vind uh, ik, uh, ik, in, daar, daar heb ik dan weer niks mee maar ja ook yin yang is in balans natuurlijk hè. Um, hè, en dan zeg ik uh, tegen de kind van als je uitademt en laat dan je, je adem dan gelijk ook je, je angst en je zenuwachtigheid en dergelijke. Um, en ja, laat dat dan ook gelijk uh, op die manier los. En veel kinderen komen dan inderdaad dus tot rust. En als dat kind dan dat, uh, zoals ik zei, het is vaak bij kinderen dat het uh, gebeurt. Bij, bij volwassenen niet zo. Eh... Uh, en, en dan zie je dat het kind tot rust komt. En dan toch uh, zijn haar balans uh, weet te vinden. En dan inderdaad recht op dat zadel gaat zitten. Uh, en dan ook uh, recht op in het zadel gaat zitten. En dan wordt dat paard ook gelijk een stuk rustiger. Want die voelt dat. Intussen zie ik dat de possetje is binnengekomen. Ik zou zeggen welkom. En... Um... Ja, um, ik, uh... ja, ik vond dat toch. Uh, heel even een, een fijn onderwerp om dat toch een beetje uh, ja, losvast een, een beetje te bespreken. Uh, uh... Ik ga het nu ook heel even de muziekje uh, opsteken en als dat muziekje uh, afgelopen is, dan is iedereen uh, ja, welkom om, in, om op Teamspeak uh, te komen. En dan uh, kunnen, we daar, kunnen we daar lekker gezellig verder kletsen. Dus uh, ik zou zeggen tot zo direct en ik zeg nog even welkom terug bij Herman en... Uh, eens even kijken wat ik op. Oh, die kan wel. It is you who Zo, zo. Ja, dit was uh, Dave De Bart met The Song of Owen. En ja, als je een beetje naar de tekst hebt geluisterd, dan hoor je dat daar ook weer toch het belang, uh, het balans weer in terugkwam. Ik, dat had ik niet. Uh, ik heb dat nummer met toeval uh, uitgezocht. Uh, uitge uh, uh, uh, ik, ik had het eigenlijk niet, uh, ik heb hem niet naar voren geluisterd. Dus ja. Um, en de, dus, uh, je, je, dit, uh, ja, leven en dood hè, is ook weer zoiets uh, zo, zo wat in, uh, in, in, in, belang, in balans is. Uh, ik zie uh, op, uh, op Teamspeak heet hij Dragonite, of hier op de techset heet hij Draak, in de lounge uh, zitten, dus ik zal hem heel even erbij halen. Buddy, uh, zo... Move to your channel. Uh, dus ik zou zeggen welkom draak dragon Dragonite. welkom in de uitzending. Dank je. Um, ja, hoe is jouw, wat is jouw visie van het, als je kijkt naar balans in zijn algemeenheid, hoe kijk jij er tegenaan? Uh, in, in principe staat alles in balans, alleen de mens, die houdt het uit balans. Ook wel, uh, de dieren die eten elkaar op als ze moeten overleven. Ja. Dus een konijn gaat dood, een volks blijft leven en er komen meer konijnen. Konijnen die planten zich sneller voort. Ja, dat, dat, dat klopt. Hè. Dat, uh, als je naar de natuur kijkt, dat houdt zichzelf in de stand zonder inmenging uh, zonder van de natuur. Uh, eh, ik gaf ook aan dat, dat als de natuur zichzelf in stand kan houden, dan zal er ook als goed is geen... Uh, plaag voortkomen. Uh, inderdaad, Els zegt het ook op de tekstchat. De, de, de mens is ook de onderdeel, van de, uh, onderdeel van de natuur, we zijn het alleen vergeten, we proberen hem te controleren. Ja, dat is het juist. Want als wij een huis willen bouwen, dan moeten we een stuk natuur uh, slopen. Ja. En als we een stuk natuur slopen, dan jagen dieren weg. Jagen dus op elkaar. Hoe meer op elkaar zit, hoe meer chaos daar komt. Ja, dat klopt, uh, dat, dat klopt En, en dan voor je de balans. Ja, balans is ook heel erg uh, fra uh, fragiel uh, als je dus uh, ga, ga, ga, ga, gaat kijken. Het uh, is ook heel moeilijk om balans te houden als je dus bijvoorbeeld, ne neem iets in heel, in heel simpels... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een ei op zijn uh, kant zetten zonder hulpmiddelen, het, ze zeggen het kan, ik heb het uh, op YouTube video uh, via, heb ik het wel gezien als je, maar dat is, echt heel, dat is echt heel fijn zo uh, zo neerzetten dat het rechtop kan, kan blijven staan dus dat is dus zo gevoelig is het eigenlijk ja en vooral de mens vroeger leefden we in balans van de boerderij we planten gaan en zo. We fokten dieren op en die aten we op. Maar nu hebben we steeds modernere technologie nodig om met die eten te maken. We verwoesten de natuur voor een stukje goud, olie en enzovoort. Ja, en waar gaan we naartoe uh, uiteindelijk? Nou, dat, dat is in feite dus de vraag. Het probleem is dat, dat, dat niemand dat, dat, dat weet. Um, en. Uh, en ja, dan is het gewoon, gewoon moeilijk om, om, om daar toch controle op, uh, op te houden. Ik denk dat het op een gegeven ogenblik gewoon uh, uit de hand een keer loopt. Ik zou alleen niet, niet durven zeggen hoe en wat. Ja, maar als de uh, olie op is, dan moeten we op elektriciteit gaan rijden. je van elektriciteit wordt ook opgeslagen in accu's. wordt ook van materialen gemaakt die uit de natuur komen. Als ja, die, zijn, waar moeten we dan op rijden? Waterstof? Ja, na een tijdje is waterstof ook weer op. Uh, uh, hoe meer mensen er komen, hoe sneller de aarde vergaat eigenlijk. Ja, dat, dat, dat is dus in feite het uh, uh, in, in feite het probleem. Uh, ik zie de Dred, uh, Dreddredz zie, zie ik al zeggen, uh, ik zal het even voorlezen, de grote water... Oh, sorry, de grote is is voor, voorbeeld hoe een soort wezens de leefbaarheid voor bijna alle medelevende wezens bijna compleet kan vernietigen. Ja, dat, dat kan ik me indenken. Dat, dat, dat idee heb ik ook wel. Uh, want je, je zal inderdaad zien dat uh, de, de kleine diertjes, die steden, uh, de, de bijen uh, daarvan zeggen, is al aan het uitsterven. En ze zeggen, als dat inderdaad gebeurt, dan zal dat uh, gevolgen hebben voor grotere dieren. Dat klopt, inderdaad, van bijen die verstuiven uh, weer planten. En als planten uitsterven, bepaalde dieren sterven dan uit. Ja. En als die dieren dan uitsterven, dan uh, gaan juist weer de dieren die de die, die dieren opeten weer sterven. Ja, dan, dan, dan krijg dus je ja, ja. dus het domino-effect. Ja, dan krijg je dus het domino-effect. Uh, Dus is het eigenlijk toch altijd. Uh, dan is het to toch eigenlijk moeilijk om, uh, om, dat, voor, om, om dat te doen. Els zegt ook uh, dat dat klopt inderdaad, want er zijn nog steeds heel veel gebieden waar nog, nog nooit een mens komt. Nou, ik heb zoiets van. Laat die gebieden nog steeds even lekker la laat die gebieden lekker met rust. Want uh, dat, dat, dat, zal, dat, dat zullen straks toch de, de gebieden worden waar. Um, hoe heet het? Uh, uh, Waar we straks van afhankelijk zullen zijn. Ja, maar de mensen die in die gebieden nog niet komt, die worden ook weer bedreigd. Ook zijn wij er niet, maar als daar een toplaag verdwijnt van hen, worden hun ja. ook weer bedreigd. Ja, uh, dus ja, uiteindelijk dat... werken dominoff-effecten in, van als we ja. bepaalde dingen weghalen, niet alles heeft wel even groot effect, maar in principe uiteindelijk heeft er wel een effect op. Ja. Of dieren veranderen uiteindelijk, door dat ze wel kunnen overleven. Ja. Maar ja. of wij dan mee veranderen, dat is dan de vraag. Dat is inderdaad, dat is inderdaad de, de, de vraag. Um... Kijk, op een gegeven ogenblik, eh, ik, wanneer, wanneer, dat ge, wanneer dat gebeurt, gebeurt het. Maar de, de mens zal er op een gegeven ogenblik niet meer zijn. En dan zal de natuur zichzelf herstellen en dan komt dat balans wel, wel, wel weer terug. Maar over, balans, eh, maar over het balans terugkrijgen gesproken, hoe doe je dat binnen jezelf? Uh, in welke zin bedoel je dat? Nou... Uh, ik kan me voorstellen... Uh, hey, je hebt een... Uh, een stressvolle dag uh, gehad... En je hebt zoiets van... Uh, uh, ik zit... Uh, uh, uh, uh, je, je, je hebt zoiets je, je van... Um, yeah, je hebt een nare dag gehad... Een stressvolle dag gehad... Uh, en je wilt... Uh, daartegenover over. Wil je... Het uh, eh, staat gewoon de... Lijkt mij dan... Uh, dat je... Ja, nog even rust voor vinden, hè? dat je even je eigen persoonlijke balans wil, wil, wil terugvinden, hoe doe je dat? Als ik een stressvolle dag heb gehad, dan ga ik juist wandelen in de natuur, uh, of naar, naar de zee, of naar gewoon rustige plekken, uh, waar vooral uh, de rust is. En, en dan ga ik geen, uh, naar, niet naar een pretpark of een uh, evenement. Nee, oké. Okay. Maar mediteer je dan ook? Of heb je dan eens iets van, ik ga gewoon even lekker rustig zitten en uh, ik sluit mijn ogen en ik, ik het ook, laat het over meenkomen. Me komen? In principe, ik mediteer je ook wel, maar het is vooral uh, de rustige plek belangrijker, want in het midden in de stad ga ik niet mediteren. Nee. Dus, dat is het juist. En vooral in, de, in het bos heb je dan de rust, of je hoort vogels, en dan kom je veel sneller, sneller tot rust dan in de stad. Ja, dat klopt, dat klopt inderdaad ook. Zoals ik al zei, ik heb, uh, dan, uh, ik heb dan de luxe dat ik de, de zee en een ja, redelijk bosrijke omgeving toch wel uh, bijna naast elkaar heb, uh, heb zitten. Ehm... Um, dus ik, dus ik kan makkelijk kiezen. Ik heb bijna op vijf minuten lopen afstand. Dus dat is wel lekker. <laughs> um, dat is zeker kort. Ja. En, dus even kijken of we... Uh, ver, ver, kijk, uh, heb je ver, verder nog wat, uh, no, no, nog ideeën zo van, uh, uh, bijvoorbeeld uh, in, in de zin van, uh, als je niet, nou, niet makkelijk naar, een, uh, naar de zee of naar het bos kan, dan heb je dan verder nog ideeën van wat je kan doen of wat je dan doet als het, uh, mocht het nodig zijn, in plaats van in feite dan bedoel ik. In principe is het dan gewoon jezelf afschermen van de drukte. Dus je concentreert je energie op jezelf en niet op anderen. Mm. Ja. Dat is dan echt, dan kom je zelf tot rust, maar dat is veel minder snel dan in de natuur. Ja, dat, uh, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Dat is normaal. En... Uh... Uh, heb je dan zoiets van. luister dan naar. Uh, bijvoorbeeld een, een, een, een cd met natuurgeluiden. of uh, een bepaalde wierook die je dan gebruikt? Mm, niet echt een bepaalde wierook, maar wel een bepaalde soort muziek. Vooral, vooral van Enya, uh, Within Temptation. Celtic Woman. Ah ja. Van, ja. Van een hele rustige muziek, maar ook gewoon pure muziek. En een van mijn favoriete wierook is wel uh, lavendel en sandalwood. Ja, dat vind ik zelf ook twee, twee hele prettige uh, uh, wierroken. Wier uh, eh, Lavendel is, vind ik dan zelf wel, wel rustgevend. Uh, Slaap er ook altijd wel goed op. Uh, en Sanderhout, ja, dat, uh, ik vind hem wat, wat krachtig. Uh, wat het dan ook altijd doet is, uh, voor een meditatie in zijn algemeenheid, uh, wat kamillethee uh, drinken. Ja inderdaad, dat werkt ook inderdaad heel erg goed. Een uh, lekker thee wat je vindt, Ja. Die je ook veel snel tot rust. Uh, wat ook heel, bij sommige mensen heel goed werkt is dan naar kaars kijken. Ja. Dus gewoon echt op de vlam blijven letten, gewoon uh, verder niks, uh, niks denken, niks doen. Gewoon naar zitten en kijken, dat werkt ook heel goed. Nou, dat werkt bij mij toch het beste op het moment dat ik uh, in het donker zit. Dus verder ook geen andere verlichting dan aan, uh, dan, uh, dan enkel die kaars zien. Ja, klopt. Moet je wel stil blijven zitten, want anders laatst die kaars om. <lacht> dan heb ik alles gehad. Dat heb ik inderdaad alles ge al gehad. Nee, dat... Ehm... Uh... Um... Of gewoon een brede kaars nemen. Dat werkt ook heel goed, ja. Wat ook wel uh, lekker is als je gewoon tot rust wil komen mede. Dat kan. Dat, uh, dat, ligt, dat uh, ligt aan het alcoholpercentage. Want sommige mensen, als ze uh, teveel mede drinken, worden ze dan toch weer druk eigenlijk. <laughs> Ik bedoel... Uh... Ja. Je moet niet meteen een hele fles achterover gooien binnen 5 seconden, maar. Ah, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is wel eens lekker hoor. Niet een hele fles, maar. Een horentje vol, dat, dat kan nog wel eens lekker zijn. Hè? zo in één keer zo van een uh, gloep. Ja, maar meestal is het rond de 10 tot 13 procent. Ja, en dan dat heb, je uh... ook, heb je ook wel mede bier, die is rond de 6 procent, maar die, die slokje je er achterover. Ja, ik, ik kan hier uh, mede krijgen, die is uh, 15 procent. Oké, okay. ja, die is misschien die in Schotland is... hoger. Ja, die, die, die is wat hoger en, zie je, en hij is dan ook wat ouder en dan vind ik hem ook wat lekkerder ook. Dus dan drinkt het toch al wat makkelijker weg. Uh, ja en, en dan uh, Ben ik uh, En dan uh, als ik dan uh, een, een, een fles op heb Dan heb ik toch zoiets zo van Dan, dan ga ik liever slapen dan dat ik ga mediteren Om, om me rust uh, te zoeken uh, Want dan ben ik toch dan, Ik word heel rustig sowieso van uh, van, van mede aan ziek de, Desondanks dat er uh, Alcohol in zit En normaal gesproken Als ik wijn zou, of bier zou drinken ...dan word ik wat drukker... ...maar van, van, van mede... ...word ik uber relaxed... ...in de zin van dat ik dan bijna in slaap val ervan. Maar wel heel lekker. Voor, ja, voor dat, het, dat, door, kon, dat het, komt vooral doordat er honing door je zit. Klopt. Uh, het voordeel is dan wel... In, uh, in, uh, ...van mede weet ik dat ik er geen kater van kan krijgen. Uh, nou heb ik dat toch nog nooit gehad... Zo, ...ook van wijn of van bier niet... Maar, ja, nee, ik, ik, uh, ik kan me niet herinneren dat ik een, ooit een kater heb gehad van alcohol. Maar, Gelukkig maar. Maar van uh, bier of, uh, of wijn of een combinatie uh, daarvan, van whisky ook eigenlijk moet ik, uh, uh, zal ik eerlijk zeggen, dan word ik wat drukker. Uh, maar als ik mee erop heb, dan word ik, uh, dan, dan, dan, dan, dan word ik wat relaxer en... Ja, na, na een fles... Of twee flessen... Dan, dan heb ik zoiets van... Ik wil naar bed en ik wil slapen. En ik weet dan... Ik weet wel altijd... Hoe ik... Altijd waar ik geweest ben... Hoe gezellig het geweest is... En dat soort dingen. Uh, maar... Nou, ik heb dan toch zoiets van... Ik, ik wil slapen. En, oh, en dan... Als ik, dan goed als ik dan goed geslapen heb, dan, is altijd, dan vind ik altijd wel zo van, ja, ik heb het, uh, ik ben het weer lekker tot, ik tot mezelf gekomen. Dat heeft iedereen uh, wel bij een bepaald iets? De een aan van wodka, de ander van de wijn, de ander van dit, de ander van dat. Ja, die... wodka kan ik niet zo verdragen, dat vind ik niet lekker. Ah, ik weet wel. Kijk, uh, whisky dan ligt het bij mij. Dan ligt het bij mij echt aan ah, het ligt aan mijn bui. Uh, maar ook welke whisky het is. Ik ben niet ge het ligt een beetje aan welke whisky het is ook. Um, al zijn sommige whiskies wel te verdragen als je er een klein beetje mede doorheen knikkert. <lacht> ik, uh, ik weet niet of dat in de handel is, maar uh, ik heb wel eens whisky en <lacht> mede gemengd en dat was heel lekker. ...maar ik begon wel te stuiteren. Ah, een soort energiedrank die voor jou... Ja, dat, ja dat, wat de meeste mensen met, uh, hè, met, met Monster of met Red Bull hebben... ...of uh, andere voerbare suikers, uh, suikerdrank hebben... ...dat werkt uh, dat, dat, dat, bij mij op die manier, ja. Het nadeel is, ik kan het op de dag niet gebruiken... ...want ik moet wel werken natuurlijk... ...en dat gaat een beetje lastig bezopen. Ja, je hebt ook van die extra geconcentreerde Red Bull... Misschien kan je dat gebruiken. Uh, nee, ik vind Red Bull en uh, aanverwante artikelen, vind ik, dat vind ik niet lekker. Uh, dat is voor mij zo van, uh, nee. Uh, dat, uh, daar staat tegenover, hier hebben ze dan een uh, frisdrank. dat heet Iron Rule. Dat heeft dan eigenlijk hetzelfde effect. Als ik, dat dan, als ik daarmee begin te dag dan kan ik, uh, hoef ik niet te ontbijten, dan ga ik gelijk aan de slag. Dat is mooi. Dus dan ben ik gewoon een stuiterballetje de hele dag. Nou, een stuiterballetje wil ik dan niet uh, zeggen, maar tot de lunch, ja, dan gaat het werken mij wat soepeler af dan, uh, dan, dan, dan als ik gewoon beter heb. Zo, uh, zo, zo kan je het eigenlijk beter zien. Ja, oké, okay. je zorgt goed bij ontbijt. Ja, in plaats van dus. Uh, uh, ik weet niet of het in Nederland uh, te verkrijgen is. Ik zal het even op de tekstchat zal ik het even zeggen. Dat heet dus uh, Broel. als volgt geschreven. Tussen zie ik ook dat Daan binnen is, uh, binnen is gekomen op de chat. En zo te zien hebben we zegt nog zes minuutjes. Dus, dat is, dus het gaat toch nog redelijk uh, redelijk snel. Ik zal hem ook even op de tekst zitten. Ha, Haha, die dame. Zo. Dat is nog oh. goed. Nou, het zijn echt twee hele aparte karakters hoor. Dan ja, maar iedereen heeft wel zijn favoriete drank. De een ja, is nee, de, de ander is whisky, de ander weer een bier. Ja. En iedereen heeft zijn eigen merk, want elk merk wordt net iets anders gemaakt. Ja, dat heb je met heel veel dingen natuurlijk. Uh, er zijn zo, zo, zoveel merken zo, daardoor ook zoveel smaken. Uh, de een houdt van Heineken, de ander houdt van Amstel. Terwijl het Oké, okay, dat komt dan uit dezelfde fabriek, maar... Uh, toch schijnt er een smaakverschil in te zitten maar als ik die twee bieren naast elkaar heb staan en ik, doe, en ik zou zelf blind proeven dan heb ik zoiets van nou ik proef echt geen verschil je proeft wel verschil tussen, maar het is minimaal Almstol is geloof ik meer een testpro testfase van vroeger geweest van Heineken. dus het deed het eerst bij Amstel en als het uh, aansloeg Ging, ging het recept naar Heineken, als het goed is, in werkweest? Oh, dat, uh, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, dat, uh, maar misschien dat uh, Daan dat zo, uh, dat, dat zo wel weet. Als, uh, hij is redelijk op de hoogte wat betreft de bieren. Uh, ja, le Lekkerste biertje, wat ik heb geprobeerd, is Kloosterbier, bij België. Wat voor bier? Kloosterbier. Kloosterbier. Uh, bedoel je niet of ofzo? Of heet het echt kloosterbier? Ja, abdij. Abdij? Nee, uh, abdij inderdaad, maar dat, dat werd, werd, werd vroeger altijd in kloosters gemaakt. Klopt. Maar, het is maar uh, je mag maar een kat of zo meenemen in plaats van 24 katten in een supermarkt. Er is daar beperkt, uh, ze mogen niet onbeperkt maken. Nee, dat, uh, dat klopt, dat, had ik inderdaad, dat heb ik inderdaad al vaker uh, gehoord. Um, ik vind bokbieren altijd dan, uh, altijd dan wel lekker. Oh. Uh, okay. En hier, uh, even kijken. Uh, Guinness is dan ook wel lekker. Maar dan moet je niet de gele blikjes hebben, maar de zwarte blikjes. Er zit een Diep. verschil tussen die twee. De gele blikjes is wat droger qua smaak. Maar Kinnis, die wordt nog echt een beetje op de oude manier gemaakt. Ja, het is ook een, het is een uh, Ierse bier. Ja, ja oké, okay, maar lekker. Dat wordt nog met stikstof gemaakt. Ja, er zitten stikstofballetjes in, klopt. Ja, Oké, okay, maar dat is dan heel anders dan uh, wat Heineken maakt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is waar, dat weet ik. Um, maar Guinness is ook wat zwaarder uh, wat, wat, wat de bieren betreft. Ja, ik kan het een beetje vergelijken met de moderne auto in de oude kever. Ja. Ik bedoel, uh, Heineken, dat, dat, dat, drinkt, uh, dat, dat drinkt maar wat makkelijker weg dan Guinness. Uh, met Guinness uh, dan, van, van Guinness is, is een bier waarvan ik zeg van, daar moet je lekker van genieten. Als ja. je het al lekker vindt. En je en kinders, die zou je niet zo achterover binnen vijf seconden. En je nee. een liertje wel. Ja, dat is inderdaad een hele strakke vergelijking. Um... Ja, en, en, en zo heb je dus meer van, hè, van, van, van die dranksoorten. De, de, de één... Uh, nee, dan, de een drink je toch altijd wat makkelijker weg dan de ander uh, whisky bijvoorbeeld omdat het kleine laagjes zijn. Dat, dat zijn dat zijn inderdaad van die drankjes, Dat drink je echt zo van hap. Die, die, die, die giet je in één keer naar binnen maar bij wijn zeg ik op mijn beurt ja maar en whisky, dan, dan, dan, dan je moet je ijs doen. of niet? Uh, weer en bui of hankelijk uh, vind, beide vind ik lekker Echt een whisky drink, uh, drinken, zonder, drinken zonder, zonder ijs. Want dan proef je echt de uh, pure smaak ervan. Ja, klopt. Uh, maar als ik, zin in, als ik zin heb in... Uh... Ja, Els zegt het ook. Guinness drink je niet voor de los, maar drink je voor de smaak. Dat klopt. Hey, wake up. Dat zeker, ja. Oh, ik krijg een pook van admin nog 30 seconden. Dus dat gaat hard. Um, nou, dan ga ik alvast afsluiten. Uh, ik zou zeggen, het was, uh, ik vond het gezellig, ik weet niet hoe jullie daar, uh, uh, wat jullie ervan vonden, maar ik vond het gezellig, uh, het was in mijn ogen toch weer een geslaagde uitzending, een keer met een nieuwe gast, genaamd Knight hier op TeamSpeak braak op de, de tekstchat in plaats van Marcus in plaats van Marcus en, uh, en Posse het is toch vreemd hey, dat, tot, volgende week. tot volgende week tot volgende week tot en veel plezier bij de Herman en Daan en we zijn eruit volgens de admin out. En nou zijn we er ja. dus een keer uit. Nou zijn we weg. Zo, opname stoppen. Tijd